Vijf uur, Freddy van met het NOS-journaal. Guatemala heeft ingestemd met de uitlevering van oud-president Portilio aan de Verenigde Staten. De Amerikaanse justitie heeft hem aangeklaagd voor witwassen van drugsgeld. Portilio zou tijdens zijn presidentschap tussen 2000 en 2004 voor tientallen miljoenen hebben witgewassen, onder meer via Amerikaanse banken. Voor een soortgelijke aanklacht werd hij dit jaar vrijgesproken door een rechtbank in Guatemala. Volgens de huidige president Colom betekent dat echter niet dat Portillo niet in een ander land kan terechtstaan. Het Sociaal en Cultureel Planbureau is somber over de vooruitzichten voor de Nederlandse samenleving. Er hangen donkere wolken boven ons land, staat in het tweejaarlijkse rapport de Sociale Staat van Nederland. Volgens het SCP gaat het anno 2011 nog steeds goed met de Nederlandse burger, maar zijn de vooruitzichten aanzienlijk verslechterd. De economie groeit minder dan verwacht en de koopkracht zal de komende drie jaar afnemen. De kwaliteit van leven zal daaronder lijden, zegt het bureau. Een van de zorgwekkende ontwikkelingen is volgens het SCP... het aantal mensen dat sociaal geïsoleerd is. De afgelopen jaren is dat verdubbeld tot 4 procent van de bevolking. Een rechtbank in New York heeft besloten dat betogers van de Occupy-beweging... hun tent niet opnieuw mogen opzetten in het Zuccotti-park. Gisteren werd het anticapitalisme kamp in dat parkvlak bij Wall Street ontruimd. Volgens burgemeester Bloomberg was het er te smerig en onveilig. Bij de ontruiming werden 147 mensen gearresteerd. De betogers mogen wel doorgaan met demonstreren in het park, maar niet met tenten. In andere staten in de VS werden al eerder kampen ontruimd. Ook in Londen gaat de overheid een verbod eisen op het Occupy kamp Bij St. Paul's Cathedral staan ongeveer 200 tenten. Het weer, in het noordoosten nevel, lokaal kan een misbank ontstaan. En de minima liggen tussen 2 graden in het zuidwesten en min 3 in het binnenland. Overdag in het zuiden opnieuw zon, in de middag ook zon in het noorden. Het wordt dan 4 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 En hoort u onze man in Washington met een verkiezingsupdate in de Holland-Amerika-lijn. Het afgelopen jaar staken maar liefst elf Tibetanen zichzelf in brand. Het lijkt een schreeuw om aandacht voor een conflict dat al jaren speelt. Gisteren hebben verschillende belangenorganisaties voor Tibet een petitie aan de minister van Buitenlandse Zaken aangeboden. Vanaf half tien vanochtend vraagt de campaign, international campaign voor Tibet Europe opnieuw aandacht voor de situatie in Tibet. De directeur van deze organisatie is bij ons in de studio, Tering Jampa. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u vertrok zelf op uw vijfde uit Tibet. Wat is het verhaal daarachter, als ik mag beginnen? Nou, uh, ik ben nu uh, 65 jaar oud, dus... Uh... Tibet uh, is sinds 1955 uh, begonnen een uh, uh, heel grote volksopstand tegen het opkomend communistische uh, regime in Tibet. Dus mijn ouders uh, waren met zijn uh, met vieren en gevloekt uit Tibet. En ik was een van die twee uh, kinderen. En 60 jaar later uh, vecht u nog steeds voor uw eigen land eigenlijk. Hoe is de situatie hier nu? Helaas heel slecht. Uh, zoals ik zei, de Tibet blijft nog steeds uh, bezet door China. En de uh, Chinese autoriteiten voor de ongelooflijk uh, strenge regime, uh, uh, mensenrechten schendingen daar. En sinds uh, 2008 is uh, de mensenrechtssituatie daar in drastisch uh, verslechterd. En uh, sinds maart van dit jaar, zoals je ook in de, in de introductie zei, ook, dat. Uh, dat er elf Tibetanen uh, hebben zichzelf in brand gestoken. En dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er is een uh, decennia lang uh, uh, ongelooflijk uh, uh, de mensenrechten van Tibetanen worden geschonden. En voor Tibet natuurlijk als je een boeddhistisch land uh, mm. met de communistische partij... Uh, dat die een uh, ja, zeer agressief uh, regime voert uh, ten opzichte van de uh, uh, boeddhistische uh, gemeenschap in Tibet... En 2008 was een schakeljaar, begreep ik dat goed? Nou, in 2008 natuurlijk was er een olympiek. Dat was mm -hmm. hele wereldte aandacht op Tibet zelf. Maar daardoor, Tibetanen uh, die, die pakten de gelegenheid om uh, een hele massaal uh, op straat gegaan. En uh, sindsdien uh, was Chinese autoriteit een zeer uh, repressief regime aan het voeren. Want Tibetanen uh, hebben ook al op dat moment een, een, een bijna de, uh, doorslaggevende moment geweest om uh, op te komen. En dat is ook gebeurd dit jaar begin van... Dan dit jaar. Kunt u kort uitleggen ook waarom China zo offensief is als het om Tibet gaat? Nou, uh, Tibet is uh, uh, helaas een, uh, uh, uh, klinkt heel uh, klein landje maar uh, je moet je voorstellen dat het even groot is als het hele West-Europa. En uh, zie je strategische ligging van Tibet. Uh, wie in Tibet zit, heb je een hele belangrijke geopolitieke uh, positie in de Zuidoost-Azië. Uh, Tibet is zeer rijk aan uh, allerlei mineralen. Uh, dat is belangrijk. En uh, alle belangrijke rivieren die naar Azië China, Vietnam, India gaat. En, en dat komt ook uit de Tibet. Uh, en Tibet is zo'n groot land... waar uh, uh, alleen maar 6 miljoen Tibetanen wonen. is een zeer gunstige uh, reden voor China. Zo'n groot land met zoveel mensen. En natuurlijk naast ook uh, da daarbij ook, uh, naast de... Uh, India is nu uh, zeer belangrijk dat ze naast uh, een andere uh, de Aziatische uh, ja. uh, machten daar uh, als een buurland. En we weten er eigenlijk nog betrekkelijk uh, weinig van. Het is letterlijk voor sommige mensen misschien die zitten te luisteren een, een ver van ons bedshow. Um, Zometeen praten we verder uh, met u mevrouw Jampa over de actie van vandaag. Uh, nu eerst gaan we verder uh, met uh, het krantenoverzicht. Ja, want terwijl het grootste deel van Nederland rustig in slaap valt of misschien wakker wordt, rollen de ochtendbladen alweer van de pers. We nemen ze alvast met u door te beginnen met trouw. Het herstel van de Nederlandse economie is in de kiem gesmoord, concludeert CBS-econoom Simon Algera in die krant. Door overheidsbezuinigingen en voorzichtige consumenten krimpte de economie in ons land in het derde kwartaal met 0,3 procent, terwijl de economie in Duitsland en Frankrijk groeide. Voor de zomermaanden voorspelde economen nog een groei, maar door de aanhoudende regenval deed de horeca slechte zaken. De vooruitzichten zijn volgens Algera ook niet rooskleurig. De cijfers over oktober wijzen eerder op een verslechtering dan op een verbetering. Je leraar uitdagen, zijn of haar reactie filmen en het filmpje vervolgens op hives of op Twitter zetten. Het gebeurt steeds vaker volgens de Spits. De krant baseert zich op een onderzoek van internetbeveiliger Norton. Daaruit blijkt dat 1 op de 10 leerkrachten in ons land wel eens digitaal is gepest op deze manier. Cyberbeating heet het. Norton sprak voor het onderzoek meer dan 20.000 leraren over de hele wereld. Sociale media bieden voor leerlingen nieuwe kansen om conflicten in de klas uit te vechten. kwart van de leraren sluit ook geen internetvriendschappen vri met leerlingen. Omdat het risico op pesterijen te groot is. De Telegraaf schrijft over een Spanjaard die met een stukje theater heeft geprobeerd de douane op Schiphol om de tuin te leiden. De 39-jarige man zat bij aankomst vanaf de Dominicaanse Republiek in een rolstoel en gaf aan niet door de bodyscan te kunnen vanwege zijn fysieke gesteldheid. De Nederlandse douanier strapte hier niet in en bracht de man naar een aparte ruimte waar de Spanjaard bekende enkele bolletjes cocaïne te hebben geslikt. De man zit in de cel tot de bolletjes zijn lichaam via de natuurlijke weg hebben verlaten. Een tijd van gezellig samen binnen bij de kachel. Bomen vol met lichtjes en cadeaus voor iedereen. Inderdaad, de feestdagen komen er weer aan. Maar waar het voor velen een ontspannen tijd is... raken veel moeders juist in paniek. In Laren hebben ze daar iets op gevonden, is te lezen in de Volkskrant. De workshop voorkom decemberstress, moet ervoor zorgen dat moeders de decembermaand met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Het is een initiatief van pedagoge Emmeliek Boost, oprichter van de opvoeddesk en moeder van vier kinderen. In de workshop geeft ze antwoord op prangende vragen, want voor wie koop je wel cadeau? Wie nodigen we uit voor de kerstdagen? En belangrijker, hoe vaak mogen de kinderen hun schoen zetten? Inmiddels zijn er veertien aanmeldingen van moeders met decemberstress. En voor het geld hoef je het zelfs in laren niet te laten. De twee uur durende cursus kost maar 12,50 euro. U hoorde onder andere Martijn Middel met het krantenoverzicht. Zometeen hebben we het hier in Nu Al Wakker op Radio 1... over de memoires van Gabriel Gifford. Het Amerikaanse congreslid werd op 8 januari door het hoofd geschoten. Vandaag brengt ze samen met haar rechgenoot... een boek uit over de gebeurtenis. Maar eerst een verkiezingsupdate uit Washington in De. De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zantingen. Over...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 Krijgt democraat Barack Obama een tweede termijn? En wie wordt zijn Republikeinse tegenkandidaat? Met minder dan een jaar te gaan is de campagne al volop begonnen. En een opmerkelijke nieuwkomer in de Republikeinse hoek is Newt Gingrich. Maanden geleden werd hij afgeschreven, maar nu staat hij opeens bovenaan de peiling. Gaat hij Republikeins favoriet Mitt Romney in de hoek drukken? We bespreken het met onze Washington-correspondent Wouter Zandingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Newt Gingrich, wat is hij voor een man? Newt Gingrich is echte oude bekende in Washington. Hij is een, een insider. Hij was leider van het uh, Huis van Afgevaardigden onder president Clinton. Dus hij is al wat uh, een oudere man ondertussen. Hij heeft heel erg goed uh, kennis van zaken, maar hij heeft ook nog wat duistere kanten. Maar... Ja, wat voor duistere kanten heeft hij? Nou, ten eerste is hij uh, nogal van hypocrisie uh, beschuldigd. De Lewinsky-zaak, uh, misschien herinner je dat nog wel onder Clinton. Uh, hij, hij ging namelijk zelf toen ook nogal vreemd. Uh, hij heeft ook uh, uh, ondertussen al vier vrouwen gehad. Wat uh, bij de Republikeinen erg gevoelig ligt, want we hebben daar graag een familieman. Hij heeft uh, grote schulden bij juweliers, wat misschien ook wel met die vier vrouwen te maken zou kunnen hebben. En ook miste hij wel wat charisma. En tijdens de debat komt hij ontzettend uh, ja, arrogant en bedwee terug over. En ja, dat heeft hem naar punt gekost. En nu is hij opeens weer terug in de strijd. Hoe kan dat? Ja, het heeft eigenlijk meer te maken met Mitt Romney dan, uh, dan met Newt Gingrich. Uh, Romney maakt geen enkele fout, maar ja, de republikeinen kunnen hem toch maar moeilijk verkroppen. Hè. Ze, ze vinden hem toch niet zo goed. Uh, tot een paar maanden geleden was, namelijk, uh, ja, was Romney nog steeds voor abortus. En hij was voor een sociaal gezondheidsstelsel, wat uh, Obama voorstaat en wat we eigenlijk ook wel in Nederland hebben. Ja, en nu zit hij daarbij niet meer voor. En zo heeft hij wel op uh, meerdere punten uh, gewisseld uh, van standpunt. Uh, ja, en dit maakt hem niet geloofwaardig bij republikeinen. En die zijn bang dat als dan de verkiezingen zijn geweest, dat hij dan weer terugdraait met zijn, met zijn punten. En ja, ze zoeken nog steeds naar een alternatief voor die mid Romney. Uh, nou, wat gebeurt er nog steeds? Steeds als er weer iemand opstaat, dan is het weer Michelle Bachman, dan is het weer Rick Perry, dan is het weer King. Dan is het weer Perry, die dan opeens een oepsmomentje krijgt en zijn uh, rijtje met uh, drie namen voor uh, overheidsorganisaties niet meer kan herinneren. En uh, ja, steeds valt er weer iemand door de mand. En op dit moment zijn de Republikeinen dus weer bij Newt Gingrich uitgekomen. Ja, maar denk je dat hij ook beter is dan Mitt Romney? Ik bedoel, Mitt Romney is een beetje de rotary man. Maar hoe kunnen we hem vergelijken met Newt Gingrich? Uh, ja, eigenlijk, Newt Gingrich is een vreemde kandidaat om nu populair te zijn. Zeker bij Republikeinen die gedomineerd worden door uh, mensen die eigenlijk heel erg anti-establishment zijn. Hè, het gezag, want Newt Gingrich zit al zo lang in Washington. Hij is Washington. Dus in dat opzicht is het, is het vreemd. En het laat me inderdaad meer zien dat, dat mensen Romney niet mogen. dan dat ze echt een fan zijn van, uh, van uh, Newt Gingrich. Dus ik denk niet dat dat uh, uh, lang blijft bestaan. Aan de andere kant, als je kijkt naar Mitt Romney. die is veel beter gefinanceerd, beter georganiseerd. Hij maakt ook geen fouten meer toe. En hij is de enige kandidaat onder de Republiek. die eigenlijk een presidentiële uitstraling heeft. Dus waarschijnlijk zal het uiteindelijk wel gaan winnen. Maar voelt u de concurrentie met Romney? Ja, aan de ene kant uh, zal hij zich uh, ontzettend uh, gelukkig prijzen dat uh, als, zijn als een concurrenten steeds allemaal stomme fouten maken. Aan de andere kant, ja, hoe zal jij je voelen als uh, de enige reden is dat je bovenaan staat? Is omdat uh, uh, uh, je, iedereen fouten maakt en niemand je eigenlijk mag. Dus, tja. Het blijft nog even spannend tussen de Republikeinen, toch met Romney, of misschien toch die nieuwe Newt Gingrich, een oude bekende. Het blijft dus spannend. En dan naar congreslid Gabri Gabrielle Giffords. Op 8 januari werd zij door haar hoofd geschoten. Vandaag komt haar boek uit wat ze samen met haar man schreef over de gebeurtenis. Daarin vertelt ze details over de gruwelijke weken na de aanslag. Laten we even terugblikken met het volgende fragment uh earlier this afternoon the congresswoman uh Arizona's 8 congressional district was holding get together with constituents constituents outside the Safeway in northwestern Tucson uh when uh authorities single gunman a lone gunman went into the crowd shooting uh her at point blank range in the head Gisteren heeft ze voor het eerst gepraat op de televisie over haar herstel wat heeft zij gezegd ja, ze heeft eigenlijk gezegd wat ze ook uh, in het, uh, het boek heeft gezegd. Uh, Gabrielle Kiffert heeft trouwens ook nog redelijk moeilijk met praten, ze dus kan nog niet zoveel zeggen. Ze heeft de afgelopen tien maanden alles opnieuw moeten leren. Van zuchten tot, tot, tot, tot lopen, tot het gebruiken van woorden. Ja, en daar zit ze nog steeds uh, uh, ja, wel mee, uh, mee te worstelen. Ze was echt een soort zombie uh, geworden eigenlijk. Ja, het zijn allemaal hersenverbindingen die zich weer moeten herstellen bij haar. Ze heeft bijvoorbeeld ook een muziektherapie gebruikt uh, om, om weer woorden te leren. En het heeft gewoon zes maanden geduurd voordat zij eerst eerste woord weer kon zeggen. Uh, in haar boek en ook tijdens haar interview uh, heeft ze het erover, eigenlijk voor haar man, want haar man heeft het boek geschreven, over die lange herstelweg die ze heeft moet, uh, moeten doorgaan. Maar zij is natuurlijk wel een held, hè? Ik ken die Amerikanen een beetje. Die houden hier toch van, van zo'n dramatisch verhaal? Ja, nou, het, het is echt een prachtig. Uh, een indrukwekkend interview waar ontzettend veel kracht het hoofd uit staat. Een rij van woorden die ze dit moment ook kent. En die is ook, uh, ook even een van de eerste woorden die ze weer leerde. En die ze steeds uitsprak. En ja, het was wel om kippenvel van te krijgen als je dat ook, uh, ook zag. Uh, er is ook een audioboek uitgekomen. Uh, en uh, haar man leest dat voor. Ja, en dat zal ze dat niet geschreven. zelf gedaan hebben. Maar het laatste hoofdstuk heeft zij zelf geschreven. En spreekt zij in met, met de woordenkennis die ze nu heeft. Ja, en dat is inderdaad echt gewoon om kippenvel van te krijgen. Ja, en hoe wordt dat boek gepresenteerd nu, vandaag? Ja, overal. Hè? Je ziet het uh, alle radiostations, alle tv-stations. Uh, een belangrijk punt wat uh, mensen eruit uh, oppikken is uh, uh, dat Gabrielle Giffords wel zegt dat ze in 2012 toch weer, weer uh, zich herverkiesbaar wil stellen. Hè? Want ze is op dit moment nog steeds congreslid uh, voor, uh, uh, voor haar gebied. Er wordt nu waargenomen in iemand anders. Maar ze heeft gezegd dat uh, ja, dat, dat echt haar doel is om daar toe te werken. En hiermee zal ze wel veel. Uh, veel fans uh, vergaren eigenlijk. Ja. ja nou, vandaag komt ja. haar boek dus uit. Congreslid Carol Giffords. Die dat schreef zij met haar man over de angstaanjagende gebeurtenis die ze meemaakte op 8 januari dit jaar. En tot zover de verkiezingsupdate ook met jou Wouter Zantingen uit Washington. Dankjewel. En u luistert naar het nu al wakker op Radio 1. Waarin we zometeen nog gaan ontbijten op een bijzondere manier zoals elke week. En straks praten we ook verder met onze studiogast hier. En dat heeft alles te maken met de situatie in Tibet. En zometeen gaan we het hebben over wat Nederland daaraan zou kunnen doen. Maar nu eerst John Mayer. Dit is Perfectly Lonely. to be I a simple little cat Zoveel liefdesliedjes over hoe het is om samen te zijn. Maar het is ook best wel lekker om alleen te zijn. Dat is John Mayer, althans dat wil hij zeggen, met Perfectly Lonely. Die hoorde je bij Nu al wakker op Radio 1. En wekelijks wekelijk ontvangen we hier een gast tussen 5 en 6. Een gast die mee kan praten over het nieuws van de dag die komen gaat. En dat kunnen we zeker zeggen van Chering Yampa. Ze is geboren in Tibet en is directrice van de organisatie... die aandacht wil vragen voor de situatie in haar thuisland. Nou, fijn dat u er bent in de studio. U heeft gisteren een petitie aan de minister van Buitenlandse Zaken aangeboden. Wat stond erin? Um, eigenlijk is uh, de petitie gericht aan de tweet -kamer, Vastkamercommissie van Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. In het kader van vandaag, uh, vanaf 10 tot 1, uh, is er een algemene China-overleg plaatsvindt in de Tweede Kamer. En Natuurlijk uh, met de aanwezigheid van de minister Rosenthal. Uh, in deze petitie vragen we drie concrete uh, uh, uh, punten uh, ten opzichte van de mensenrechtssituatie in Tibet. Allereerst willen wij graag dat de Nederlandse regering, zoals een uh, groot aantal andere Europese landen ook, in een openbare verklaring hun bezorgdheid uitspreekt uh, uh, over de ernstige situatie in Tibet die in Tibet plaatsvindt. Ten tweede willen we ook de Nederlandse regering vragen om de Europees Chinese regering aan te dringen om terug te trekken van... Uh, strupen, uh, van vooral uh, van in Tibet, maar ook vooral de Kirti- en Kanzi-closter. En de derde in de lange termijn, die buitengewoon belangrijk is om een preesame oplossing te vinden tussen China en Tibet, is een dialoog tussen de Chinese regering en Tibetaanse vertegenwoordigers en ballingschappen om hervat. Die drie concrete dingen vragen wij aan de regering. Bent u persoonlijk nou boos op het ministerie van Buitenland Buitenlandse Zaken? Het is uh, zeer teleurstellend, uh, want uh, het is nu sinds uh, maart. Uh, de situatie in, in Tibet is uh, absoluut oh, on, onhoudbaar. Er schenden mensenrechten plaatsvinden. En ja. we weten dat er een uh, groot aantal uh, regeringen ook uh, zich uit hebben gesproken. En tot nog toe hebben we geen enkele signaal gekregen van, uh, van de kant van de Nederlandse regering. Wij hebben als je uh, belangenorganisatie. Uh, in het begin oktober al twee brieven geschreven. We hebben nog steeds geen uh, antwoord gekregen. En de Kamerlid SP, meneer Harry van Bommel, die heeft ook mm -hmm. vijf vragen gesteld aan de minister wat de Nederlandse regering doet ten opzichte van de deze uh, aanhoudende uh, van mensen in Tibet. Tot nog toe hebben wij niks van gehoord. En het is absoluut teleurstellend. Dus als ik vraag, bent u boos? Ja, u bent wel boos. Of in ieder geval teleurgesteld? Ja, absoluut aan. diep teleurgesteld. Want het is niet uh, zo uh, zijn dat... Uh, wij weten dat de Nederlandse regering zeer uh, positief stelt... ten overzicht van China. Daar zijn we ook blij mee. Uh, belangrijke handelspartner. Uh, uh, daar zijn we absoluut niet tegen. Maar aan de andere kant, uh, wij vinden dat het buitengewoon gewoon niet kan dat de regering zeer in deze manier uh, blijft uh, niks over zeggen. Terwijl die bij de Tibetan brand... als je kijkt over in, uh, mm -hmm. de afgelopen zeven maanden... de elf jonge Tibetanen hebben zichzelf in brand gestoken. Mm -hmm. Waarom doen ze nu niks, denkt u? Nou, zoals ik, dus ik zei dat het, de, het begon al in uh, 2009... dat onze premier uh, Balkanand uh, toen daarom hier was... hij heeft ook uh, daarom niet ontvangen, omdat hij denkt... Uh, en dit blijft er nog steeds, uh, dat de Nederlandse de mensenrechten uh, uh, schending niet zo belangrijk vinden, terwijl de handel met de China uh, de voorop staat. En, uh, dus dat vinden we zeer uh, ernstig, niet alleen voor Tibet... maar ook dat uh, als je beleid van de regering, dat drie pilaren... Uh, de eerste gaat over veiligheid, uh, en de tweede is de economie... en de derde is de mensenrechten. En dat is tegenovergesteld van... Uh, zijn voorganger. Dus dat is ook een algemeen uh, beleid van de Nederlandse regering ten opzichte van mensenrechten. Dus dat in het Tibet-geval is nog erger. En vandaag wordt er dus tussen tien en één besproken in, het, uh, in de Kamer over, over China. U wil eigenlijk twee dingen op korte termijn: dat Nederland, de, dat de regering. Haar bezorgdheid uitspreekt en dat Nederland bij China aan moet dringen. Dat de troepen uit Tibet gaan en op lange termijn de dialoog bevorderen tussen China en Tibet. Klopt en wij hopen dat de vastkamercommissie ook een vraag stelt aan de minister. En de minister toezegging geeft dat hij vandaag na de overleg en inderdaad een publieke verklaring komt. Ja, we praten zo meteen met u verder, Thiering Yampa. Want waarom horen wij er zo weinig over in de Nederlandse media? Straks meer in Nu Al Wakker. Het is soms moeilijk voor te stellen voor ons hier in Ingeloe. Maar Nederland ontwaakt. Het is hier heel donker, er is hier geen raam te zien. Maar zo langzaamaan wordt iedereen wakker. Nederland stapt onder de toets en gaat dan ontbijten. Wekelijks ontbijten wij dan mee met iemand die een bijzondere dag voor de boeg heeft. Vandaag gaat de Sinterklaasfilm Benny Stout, de grote film van Sinterklaas, opnieuw in première. De film is al vanaf begin oktober te zien in de bioscoop. Maar tijdens het grote feest van vandaag krijgt de Goedheiligman zelf hem voor het eerst te zien. Verslaggever Pieter van den Kruk zoekt deze ochtend uit... hoe een ontbijt verloopt tijdens het opnemen van zo'n film. Op deze woensdag krijg ik een echte filmster ontbijt. Ik ga namelijk ontbijten in de cateringwagen van Cuisine en Prak. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met de eigenaar van het bedrijf, Hein Wierzinga. Hein, uh, sta je vaak zo vroeg uh, achter het uh, fornuis? Ja, zeker. Eigenlijk altijd. Kijk, als een dag waarin de ochtend begint... dan eh, we moeten we om acht uur... ...draaien, dan krijgen ze om kwart voor acht een ontbijt. Maar dat betekent dat ik hier om kwart voor zeven ben. En hier is dan vrij dicht in de buurt van Amsterdam... ...dus dan rij ik nog een half uurtje misschien. Dus dan uh, kun je wel uitrekenen. Wordt het snel vies zo'n wagen? Zo'n wagen wordt ontzettend snel vies. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat... Stof, vocht, vet. En dan hangt er wel wat tegen die, die, die afzuigkap aan, maar op de een of andere manier komt overal vet. En als je hier een pan afgiet met, uh, met uh, pasta voor 50 man, ja, dan komt die damp natuurlijk hier omhoog. Nou, en die plakt dan aan de kastjes en alles. Hoe lang gaat zo'n wagen mee? Ik wil hem nog 10 jaar op de weg houden en dan heb ik hem 20 jaar gehad. En Benny Stout was een uh, Sinterklaasfilm. Heeft u, ook veel, uh, heeft u daar ook rekening mee gehouden tijdens het uh, koken? Uh, nee, niet echt. Ik bedoel je, speculaasbakken en dat soort werk. Ja, we waren in het voorjaar aan het werken. Dus, uh... Is dat lastig, zo'n Sinterklaasfilm opnemen in het voorjaar? Ja, je moet af en toe natuurlijk die Sinterklaas weghouden. Hè? Die, want die klopt, dat klopt natuurlijk niet. Die, die Sinterklaas, als je buiten op straat bezig bent, dan moet je zorgen dat, ja, de, december is dan voorbij. De kleine kinderen, die, die worden nog wel wild van Sinterklaas. Toch gemiddeld genomen in Nederland. Dus, dus hij is af en toe verstopt in de cateringwagen. Ja, en de... nou, er is iemand speciaal die ook uh, hem opmaakt. Hè? Dus een uh, aparte make-up artiest voor Sinterklaas. Um, maar, en die, en die, ja, er is ook apart transport voor hem. Dus hij wordt ook echt alleen maar, zeg maar ingevlogen ja, als die nodig is. Het is niet zo dat hij de hele dag soms wel aanwezig moet zijn, maar dan nog <tie> dan wordt er heel goed gekeken van wanneer hij precies nodig is. En als hij komt eten, heeft hij zijn mijter eraf? Soms, ja. Hij heeft meestal een groot slappetje voor, een groot servet. En ja, hij, uh, ja, hij eet uh, als een ware Sinterklaas. U hoorde WNL-verslaggever Pieter van der Kruk aan het ontbijt met Hein Wiersenga. Den Haag, die mooie stad achter de duinen met het binnenhof, de lange poten en het plein. Maar ook al eeuwen de hofstad en de plek waar de landelijke politieke beslissingen worden genomen. Dat er over het binnenhof meer te vertellen valt dan alleen politiek... bewijst Ferry Mingelen in zijn boek Graven rond het binnenhof. Dat hij vandaag presenteert. Goedemorgen Ferry. Goedemorgen. Waar gaat uw boek Graven rond het binnenhof over? Uh, over Den Haag, uh, over uh, het Binnenhof, maar ook over de typische Haagse sociëteiten, maar het gaat ook over de bunkers onder Den Haag, het gaat over de Schilderswijk, uh, het gaat dus over van alles en nog wat. Maar van waar deze inspiratie om een boek te schrijven over Den Haag? Nou, ik was, uh, kijk ik werk natuurlijk al heel lang in politiek in Hagen, werd dus al door, door uitgevers eerder benaderd van wil je een boek schrijven over de politiek. Dat heb ik altijd afgehouden omdat ik er nog te veel middenin zit en ik vind dat je, dat je afstand moet hebben om daar een goed boek over te schrijven. Uh, deze uitgever, de conserve, die zei van nee, ik wil gewoon een boek schrijven over Den Haag, over de stad, over je belevenissen daar. Nou, dat vond ik hartstikke leuk en dat heb ik dus gedaan. En het werd een soort ontdekkingstocht door mijn eigen stad. Ja, maar was het niet moeilijk? Om, want, want als het uw eigen stad is, dan zit u er eigenlijk ook meer in, net als in de politiek. Ja, maar het was nou juist zo leuk om buiten de, de, de, de politiek dingen te onderzoeken die ik normaal nooit zou onderzoeken. Uh, ik noem maar een voorbeeld. Je hebt in Den Haag een gezelschap dat heet de Haagse Bunker Boys. Dat zijn dus mensen die eigenlijk uh, illegaal s'nachts uh, bunkers uh, uitgraven. Er zijn in Den Haag ontzettend veel bunkers, nog uit, uh, uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, die mensen die uh, uh, gaan s'nachts. Naar plekken waarvan ze weten dat zo'n bunker daar ergens onder meters zand verscholen ligt. Die graven een gat, die gaan die bunker binnen en gaan dan kijken of daar nog wat leuks te vinden is. En ik ben dus op zo'n avond met zo'n gezelschap meegegaan. Ergens midden in een ambassadewijk hebben wij een gat gegraven. Drie meter naar beneden ben ik naar beneden gegleden de bunker in gegaan. Ja, en het was een soort levende geschiedenis. Het maar... was heel bijzonder. Ferry Mingele Haagse bunkerboy, zouden we dat kunnen zeggen? Ja, dat zou je zo kunnen zeggen, die week, inderdaad. <laughs> Wat voor opvallende dingen kunnen we nog meer lezen in uw boek? Nou ja, kijk, het gaat over de geschiedenis van Den Haag. Den Haag is al eeuwenlang hoofdstad en regeringsstad. Wat je bijvoorbeeld ontzettend aardig leest, is de voortdurende spanning door alle eeuwen heen. Tussen het Oranje Huis, de regenten en het volk. Dat heeft natuurlijk soms tot uh, doden geleid. Uh, mensen die vermoord zijn, mensen die geëxecuteerd zijn. Uh, opstanden die er zijn geweest. Uh, ik heb het vanuit de gebouwen benaderd. Maar het neemt niet weg dat dus ook dat soort dingen me tegenkomen. Uh, nou, allemaal on... ...onverwachte kleine ontdekkingen. Ja, maar een vraag die bij mij opborrelt is... ...ik, ik zie ja. u altijd tot laat naar deuren staan kijken... ...en dat soort, dat soort afleveringen. Ja. Eigenlijk op ieder moment dat ik iets van Politiek Den Haag wil zien... ...dan staat u daarbij. Euh, hoe heeft u de tijd gevonden om nog, uh, nog naar die bunkers te gaan zoeken? Nou, dat is, dat, dat is inderdaad een goede vraag. Uh, toen die uitgever mij benaderde uh, ...van de aanlokkelijke kanten van zijn voorstel was... ...dat hij zei van... ...joh, je hebt daar uh, een paar jaar de tijd voor... Uh, hij heeft mij in 2008 benaderd, dus uh, drie jaar had ik de tijd. Alleen na een jaar of twee begon hij toch een beetje te vragen, uh, komt er nog uh, echt wat? Uh, dus ik heb dit jaar ontzettend hard moeten schrijven en uh, ontzettend hard op pad moeten gaan. In het reces, in de zomer, in de meivakantie zat ik echt te tikken om, om dit, dit, dit boekje uh, rond te krijgen. Het moest... Tussen de crisis, uh, de formatie, de verkiezingscampagne door. En uh, gelukkig is het gelukt. En volgens mij is het een ontzettend leuk boekje geworden. Ja, u bent tevreden over uw boek? Ja, kijk, tevreden ben je nooit over je eigen boek. En ik vind het ook. Uh, uh, ik was er ook eigenlijk wel zenuwachtig uh, over. En dat ben ik nog steeds. Want ik ga dus vandaag um, uh, onhandig aan uh, een bekende hagenaar. Uh, een een uh, historicus van huis uit die ook werkzaam is op het ministerie van Algemene Zaken. Dat is dus uh, Mark Rutte. Ik, ik heb hem zo genoemd in mijn uitnodiging. Omdat ik hem niet als premier heb gevraagd, maar echt als Hagenaar. Uh, maar ik ben wel natuurlijk zenuwachtig dat, dat mensen zullen zeggen van ja, een waardeloos boekje is dit. Uh, die man kan beter over politiek uh, uh, berichten. Maar ik vond het zelf wel heel leuk om te schrijven. Nou, het was dus op die manier een beetje een trucje om Mark Rutte op het affiche te krijgen. En het zou ook nog best wel eens een goede truc kunnen zijn natuurlijk dat het niet over politiek gaat. Uh, want zo net uh, voor de feestdagen kan ik me voorstellen dat als je dan toch een leuk boekje voor iemand die geïnteresseerd is in politiek wil kopen... ...dat je zomaar die ene foto met dit, met, uh, uh, dat ene boek met die foto van Ferry Mingelen koopt natuurlijk. Nou ja, dat, <laughs> dat hoop ik dan maar. Want, <laughs> want het is net zoals met televisie maken, maar ook met radio en met boekjes schrijven. Je doet het niet voor jezelf. Dus het is ontzettend leuk als heel veel mensen dat boekje kopen en als ze dan ook, uh, ik hoop dat ook van reacties te krijgen van mensen die zeggen: begon, wat leuk, dat wist ik helemaal niet." Hey, ik, ik, bijvoorbeeld, uh, ik wist niet dat Vincent van Gogh in Den Haag zijn carrière was begonnen en ik wist ook niet dat Jan Kramer zijn carrière in Den Haag als schilder was begonnen. Den Haag is eigenlijk een ontzettend boeiende stad, alleen je moet even graven voordat je het hebt gevonden. Ze zullen bij de Haagse VVV ook erg blij met u zijn. Dank u wel, Ferry Mingelen. Ja, en het boekgraven rond het Binnenhof van Ferry Mingelen is vanaf vandaag te koop. Uh, het is 33 minuten over vijf en u luistert naar Nu al wakker op Omroep WNL. Hoog tijd voor het... Het Nieuwsminuutje. Met actualiteitsredacteur Martijn Middel. Terroristenleider Osama Bin Laden was een gevoelig man, een toegewijd vader en een zachtmoedig vriendelijk mens. Dat zegt Ayman al-Zawahiri, de nieuwe leider van Al-Qaeda, in een video die op het internet is gepubliceerd. Analisten suggereren dat Al-Zawahiri met de video zijn gezag wil versterken... door zijn persoonlijke band met Bin Laden te benadrukken. Apple heeft een nieuwe CEO. Nu na een nieuwe CEO ook een nieuwe bestuursvoorzitter. Het gaat om Arthur Levinson, de vroegere CEO van het biotechbedrijf Genentech. Toen het inmiddels overleden uh, Apple-frontman Steve Jobs... in augustus een stap terug moest doen vanwege zijn gezondheid... werd de Apple-oprichter op, op papier bestuursvoorzitter. Al kon hij die functie vanwege zijn gezondheid niet meer uitoefenen. Hij is nu dus opgevolgd door Lievensen. Financieel nieuws. De beurzen in Azië staan op verlies. De Nikkei staat op zo'n 0,7 procent. Ook in Hongkong staan rode cijfers op de borden. De Hang Seng verliest op dit moment ruim 2 procent. En tot slot een bericht voor treinreizigers door herstel... Rijden er de komende uren nog minder treinen tussen Breda en Den Bosch. Tussen beide steden rijden bussen. Houdt u rekening met een extra reistijd tussen de 15 en 30 minuten. Maar... Het minuutje. Dan bent u daar weer over op de hoogte. Zometeen ook op de hoogte over de tijdschriften die vandaag uitkomen. Want dat hoort u zo meteen in uw al Maar na het nieuws van half zes is het nu natuurlijk gebruikelijk... dat we bellen met onze eigen weerman die klaar zit met zijn barometers... en met zijn thermometers. Stijn van Antwerpen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet het weer vandaag? Nou, vandaag hebben we eigenlijk te maken met uh, wat nevelachtig weer. Uh, we hebben nog steeds te maken met een, uh, een flinke hoge drukgebied en dat zorgt er eigenlijk voor dat wij al een paar dagen lang te maken hebben met uh, ja, toch wel mist en toch ook wel dat koude weer. Na nou, de komende dagen gaat de temperatuur dan ietsjes omhoog. Vandaag wordt het, ja, het, de het, het in limburg. En de wind die is dan ook vandaag matig uit een zuidoostelijke richting. Vanaf, vanaf, vanaf Stijn, zei je weer... zelf eigenlijk ook in de wind, want ik hoor af en toe heel slecht. Nou, volgende week bellen we jou weer terug. Een mooi einde van ons weerbericht. Het wordt in ieder geval koud en mistig. En dat is geen lekker vooruitzicht. Nee, 4 tot 9 graden. Maar aan het einde van de dag werd het iets beter. Dat hoorde ik net nog in het overzicht. Ik zal het zo nog even checken. Maar volgens mij wordt het echt nog wat beter. Dat horen we graag. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het programma voor iedereen die wil weten wat er gaat gebeuren... tijdens de dag van vandaag. Veel kans dat hij vandaag ook wat gaat horen... over de international campaign voor Tibet. Het is geen alledaags onderwerp... maar onze gast, Thiering Jampa weet er alles van. U bent in de studio bij ons. Welkom nogmaals. Dank hoe komt het nu dat er zo weinig aandacht is voor Tibet? Nou, ik denk dat die vraag uh, zou ik eigenlijk uh, aan de media stellen. Uh, voor ons is het eigenlijk uh, um, ja, uh, niet in woorden vervatten. Uh, want uh, vooral de wat de situatie in Tibet uh, is in Af sinds afgelopen maart... Uh, daar zelf uh, uh, elf Tibetanen Ze hebben zichzelf in brand gestoken. En, en terwijl dat je iedere dag op televisie, uh, wat gebeurt in het Midden-Oosten, alles op televisie kan je volgen. Uh, ik denk dat het ook eens te maken heeft met uh, China zelf. Hoe het is China groter. En iedereen wil uh, zaken doen met China. En dit vind ik ook helemaal prima. Aan de andere kant denk je dat ook uh, dat wij in het West ook, uh, nee ik denk media ook, dat de fouten maken. Aan de ene kant dat je te maken hebt met een, een zeer. Uh, een supermachtige land. Aan de andere kant wat het regime, niet alleen in Tibet, maar ook in China zelf, die mensenrechten in zo'n schaal manier geschonden. En daar wordt in de andere kant op gekeken. En dat vinden we ook zeer gevaarlijk. U zei het al: elf zelfverbrandingen. Is dat dan een laatste schreeuw om media-aandacht? Nou, het is niet zozeer alleen de media-aandacht, het is een gewoon schreeuw van uh, een even decennia lang, 60 jaar gedurende uh, onderdrukking in Tibet. En, en sinds 2008, met name in de oost van Tibet, de Kiti en de Kaanse. En het, natuurlijk het is het ook een uh, schreeuw van om uh, aandacht van de internationale gemeenschap dat er, uh, wat, wat China doet in Tibet kan niet zo doorgaan. En spelen er ook economische belangen mee met de overweging van landen om Tibet al dan niet te steunen? Nou, ik denk dat daarom, daarom zei ik ook dat het, de wereld is zo klein geworden. Iedereen heeft China nodig. China heeft ook wereld nodig. En daarom denk ik dat aan de ene kant dat je gewoon zaken doen, maar aan de andere kant dat de mensenrechtsschendingen uh, en de situaties, die moeten ook bespreekbaar zijn. Dus wij, het is onze advies aan de wereld, aan de politiek. Uh, dat aan de ene kant dat uh, economisch China wel als je vriend houdt, maar aan de andere kant de mensen situatie in China zelf is zeer erg. Dat moet ook wel bespreekbaar zijn. Dus China is gewoon, we komen weer terug op China eigenlijk. Hè? Uh -huh. Ja, absoluut. En daar, daar absoluut zijn we niet tegen. Dat we, we willen ook, Tibetanen hebben ook al uh, sinds uh, uh, 1987, dat de regering onder leiderschap van Dalai en. Echt een autonomie gevraagd, dat betekent dat wij willen ook binnen China blijven, maar dan die dan hebben we meer uh, recht op uh, vrijheids van godsdienst, uh, taal. Eh, economie en dat soort dingen. Dus dat China machtiger worden, beter worden democratischer worden is belangrijk voor Tibet ook. Maar aan de andere kant hoe de ja, houding van het west dat China is zo belangrijk economisch dat iedereen China gaat de iedereen redden, maar aan de andere kant dat je echt gewoon niet aan de andere kant kijkt dat de mensen situatie in Tibet en in China en in Oost-Turkestan zijn absoluut zo slecht en daar, dit is ook een besprek wat moeten dus zijn. En sinds bijvoorbeeld 1987 die godsdienstvrijheid is toch wel ietsje verbeterd in China en Tibet. Nou, absoluut. Het is een heel relatief. Maar wat er gebeurt nu, dat de Tibetanen in Tibet zelf... in het, vooral, Daarom is het een van de redenen waarom de jonge Monika nonnen die elf... die hebben zichzelf in brand gestoken. Dat China voert... Nou, aan de ene kant heb je te maken met de communistische partij... die helemaal niks in niks geloven, die heeft geen religie. Aan de andere kant heb je te maken met een boeddhistische gemeenschap, Tibetaan. Dus die twee zijn tegenovergesteld. Daarom hebben de, de Chinese regering die hebben een hele wantrouw ...houding tegen boeddhistische monniken en nonnen. En ze voeren ook een ja, zeer structurele beleid... ...die tegenovergesteld van de boeddhisme. Tijd voor actie dus. En wat er precies ondernomen gaat worden... ...horen we zometeen nog van u. Onze studiogast Thiering Njampa.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 Moderne klassieker zoals dat dan heet. De gave in the Grow met Chariot bij nu al wakker. En het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. We beginnen met Vrij Nederland. Hoe groot is de kans dat de euro verdwijnt? Hoe waarschijnlijk is het procentueel dat u straks niet meer kunt pinnen? Dat uw pensioensvermogen in rook opgaat? Dat de Rabobank omvalt? De antwoorden staan in de kolom van Kees Kraaienveld in Vrij Nederland. Zijn conclusie is dat we lijden aan crisiswaan. Hij schrijft: als het hoofd houden, is de zwartgalligheid binnen afzienbare tijd voorbij. De euro verdwijnt niet, de pinautomaten blijven werken, uw pensioenvermogen gaat niet in rook op en Rabobank gaat niet failliet. Succes. De elektrische scooter breekt door in Nederland. Wie eenmaal elektrisch rijdt, wil nooit meer anders. Al dus vrij Nederland. Hoewel de fietsersbond niet staat te juichen, neemt de verkoop van de groene duivels toe. De grootste scooterverkopers verwachten dit, later dit jaar de definitieve doorbraak. Eén van hen zegt, het bereik van de accu's is voldoende, de kwaliteit van de motoren is prima, we verkopen ze graag en de vraag neemt duidelijk toe. In HP De Tijd volop aandacht voor het Nederland van voor en na Pim Fortuyn. Volgende week is het precies tien jaar geleden dat Pim Fortuyn de volgende woorden sprak. Wij zijn gewoon Leefbaar Nederland. Dames en heren, met het uitspreken van deze reden... aanvaard ik volgaarne het lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland. Ik heb er alle vertrouwen in u. Ik heb er zin aan. At your service. <tied> U het zich vast nog wel, hij nam de bloemen in ontvangst en deed nog een dansje. HP beschrijft de politieke wereld van Voorpim. Daarnaast een verhaal over Kamal Tabouli. U hoort het goed, Kamal Tabouli. Hij is misschien wel de nieuwe soldaat van Oranje. De 18-jarige knaap uit Rijswijk volgt namelijk mee aan het front in Libië. HP de tijd sprak met de jonge rebel. En tot zover de weekbladen van deze week. En onder de vlag van de International Campaign for Tibet... voert onze studiogast de Thiering vandaag actie. Ze wil vandaag aandacht vragen voor de prangende situatie in haar moederland Tibet. U organiseert een manifestatie in Den Haag. Wat gaat er vandaag gebeuren? Nou, we hebben vandaag een zeer symbolische actie. Het is niet zomaar een manifestatie. Wij we hebben een, een, een nagedachtenis van die elf dieptanden die in het stelsel leven gebrand dat en ook natuurlijk ook duizenden dieptanden hebben ook leven verloren in nagedachten en van die mensen houden we een hongerstaking en, en daarbij uh, wij uh, meer dan 125 tibetanen doen mee. Dat is 12, uh, 12 uur durende uh, hongerstaking. Dus vanaf 6 tot 6 vanavond. En uh, uh, ik, ik neem aan dat heel veel Nederlanders ook uh, meedoet. En dus daar we ook natuurlijk binnen in, in de Kamer... dat wordt in, gedebatteerd over China en de mensenrechten in Tibet. En dus in buiten uh, houden we ook dit uh, voor dat vragen... Voor, uh, voor de mensenrechten in Tibet. Het begint om, om 6 uur, dus dat is over een, een kwartier... Van zes tot zes, twaalf uur hongerstaking. Klopt. Dat is nou niet echt een hele lange, hele lange actie. Nou, ik denk dat uh, natuurlijk... we kunnen ook het uh, hele leven lang en weken lang uh, gehouden. Maar ik denk dat haalbaarheid van... vooral uh, vandaag in het kader van de uh, china overleg in de Kamer... vonden we ook een mooi moment om daar ook uh, een einddag dag uh, op de plein te staan. En dat, uh, daar zijn we ook blij mee dat zoveel mensen Tibetanen uh, meedoen. Is het een soort occupy maar dan voor Tibet? Nou, ik denk dat het het gaat ook bijna hetzelfde principe. Want het gaat ook om het onrecht. Die, wat wij voor de aantal vragen, onrecht in Tibet. En ik denk dat ook bij Wall Street en ook in Nederland... wat dan ook iets ten, tegen de onrecht van de economische en de zo. Dus wat dat betreft, denk ik dat we in dezelfde huur zitten. Nou, met twaalf uur heeft het ook wel iets van Ramadan weg natuurlijk. Want het is niet heel <lacht> erg lang. Uh, en dan wordt er vaak even snel ingeslagen voordat het de zon opkomt. Dus ik, ik, ik, moet u niet snel nog even wat eten? Ik heb hier uh, wat, wat, uh, wat pinda nootjes. Nou, ik denk dat. Uh, zo zit niet. Ik denk dat de hongerstaking, de, de vaste is ook al zit heel veel in het in boeddhisme. Dus dat doen we ook heel vaker. Dus het is niet zo dat een, een uurtje niks eet en dan heel veel uh, ingeslagen. Dat is niet in onze uh, traditie. Nee, hoe lang heeft u nu al niet gegeten? Nou, ik heb sinds uh, gisteren half negen. Uh, ik heb wel gedronken, maar uh, niks gegeten. Dus eigenlijk is het voor u al langer dan twaalf uur? Nou, ik denk het wel, maar ik vind, uh, ja, vind het wel prima hoor. Maar <laughs> vindt u het ook niet wat dramatisch klinken, een hongerstaking voor twaalf uur? Nee, eigenlijk niet. Het is daarom ik zei dat het symbolisch is. Ik denk dat, eigenlijk, zoals ik zei, de twaalf uur is eigenlijk niks. Hè. Mensen gaan echt gewoon leven lang uh, hun honger stijgen. Maar voor ons is het belangrijk en symbolisch dat ze die even laten zien, uiten. Van, is ook van de gemeenschap die ook in Nederland uh, wat gebeurt in binnen, uh, binnen de uh, Tweede Kamer. Want daar zit meneer Roosendaal. En ik denk dat het ook een onze meneer, ook een van de meneer van de uiten, dat hij in actie moet komen. Ja, want... Kunt u nog even een keer herhalen waar, waar jullie, wat de Kamer moet doen? Wat moet de regering doen? Ja, er is een drie, drie uur gedurend debat over China met de minister. Dat gaat allerlei, over allerlei onderwerpen, denk ik. En wij hebben eh, vastkamercommissie van de Tweede Kamer... Wel gisteren al een petitie aangeboden. Wij willen graag dat de Kamer aan de minister drie dingen vraagt namens ons. De ene is dan in de openbaar verklaring... dat de Nederlandse regering zijn bezorgdheid uitspreekt... ten opzichte van de aanhoudende mensenrechtssituatie was in Tibet. En de tweede de Chinese regering, eerder bij de Chinese regering aan te dringen om terug te trekken van vallige troepen die rond de kloosters uh, zitten. En uh, ten derde is het belangrijk voor lange termijn die ook uh, essentieel is dat de uh, Chinese regering uh, dialoog moet, uh, in de dialoog moeten gaan met uh, de Tibetans regering in het ballingschap. En heeft u, uh, u heeft natuurlijk al wel een beetje gepolst, er moet al wat in de lobby geweest zijn. Uh, heeft u het idee dat alle drie de punten vandaag binnengehaald worden? Nou, ik heb uh, absoluut vertrouwen in aan de commissie. Want er zou niet liggen aan de commissie. Uh, ik heb ook uh, zeven kamerleden die uh, twee weken geleden al uh, persoonlijk kunnen spreken. En ik heb, tijdens die uh, uh, petitie hebben ze ook toegezegd dat ik zeker Tibet aan elkaar gaan stellen. Maar het, is, het ligt echt aan de minister zelf. Het ligt aan de minister zelf, maar bij welke van die drie punten denkt u nou... nou als ik dat in ieder geval vanavond binnen heb, dan ga ik met een gerust slapen? Nou, ik denk dat voor ons natuurlijk, lange termijn, is het absoluut belangrijk. Want wat op dit moment de ernstig is, is dat het terugtrekken van die uh, veiligheidstroepen. Want mm -hmm. wegens die troepen, uh, omsingelt de hele klooster. En dat uh, maakt een uh, onleefbare situatie op de kloostersgemeenschap. En daarom die ook uh, zelfverbranding zijn. Ook uh, dat een van de redenen, oorzaken is ook dat... Uh, die moedigen die leven in het verstrikte klimaat. omgesingeld door uh, veiligheidsdruppen. En dat willen we onmiddellijk uh, terugtrekken. Ja, juist, als dat is dat eigenlijk wel, zegt, wel het belangrijkste punt belangrijkste. nu. Uh, we hebben het al heel veel over China, over de situatie nu met Tibet. Maar in Den Haag wordt vandaag ook gesproken uh, over het land. Uh, daar hebben we het nou eigenlijk ook al over gehad. Uh, zoals uh, mevrouw Jampa, uh, zijn er velen in Nederland die denken, hopen dat uh, China uh, strenger op zal treden of Nederland eigenlijk strenger op zal treden tegenover China. Ja, maar dat is lastig, want het communistische land... krijgt steeds meer de economische touwtjes in handen, zoals u ook al vertelde. Aan de telefoon hebben we daarom Kamerlid Joel Voordewind van de ChristenUnie. Meneer Voordewind, goedemorgen. Goedemorgen. U wil dat Nederland alle producten die onder dwangarbeid worden geproduceerd weigert. Maar hoe moet dat gebeuren? Ja, nou, dat is niet zo'n heel gek voorstel, want daar zijn we al jaren mee bezig als het gaat om kinderarbeid. En uh, producten te weren uit de schappen van de winkels bijvoorbeeld, die gemaakt zijn met kinderarbeid. Afgelopen week hebben we het er nog over gehad uh, hoe we de hazelnoten uit Turkije, die met kinderhanden zijn geplukt, kunnen weren uit de Nutella bijvoorbeeld. Uh, dus daar zijn we druk mee bezig. Maar nu moeten we een volgende slag staan. Want we kennen heel veel producten in Nederland die uh, het labeltje hebben Made in China. Alleen, uh, nu blijkt het laatste onderzoek dat veel van die producten ook gemaakt worden in uh, werkkampen in China. En er zijn ongeveer uh, over de duizend werkkampen in China waar tussen de drie en vijf miljoen mensen uh, dagelijks gedwongen arbeid moeten, verplichten, uh, moeten verrichten. Ja, en dat is tegen alle conventies in. Ja, deze dwangkampen, daar, daar mogen wij eigenlijk niks uit importeren volgens u en de ChristenUnie. Ja, dat moeten we, nou niet alleen volgens ons hoor, maar mm -hmm. volgens de, de uh, ILO-normen, dus ja. de internationale standaarden, Maar uh, mag je geen gebruik maken van producten die gemaakt zijn met dwangarbeid. Nou, daar is hier dus uh, duidelijk sprake van. Ja, volgens mij ook niet, maar normaal gesproken heb je natuurlijk een keurmerk bij iets dat positief is. Hè? Je krijgt een positief keurmerk op het moment dat je iets netjes hebt gedaan. Uh, ik zie niet echt een keurmerk voor me waarbij het gaat om bijvoorbeeld iets dat met kinderarbeid uh, in de winkel ligt. Uh, hoe ziet u dat voor zich? Uh, met dwangarbeid bedoelt u, Nou, uh, dat moet daar ook onder gaan vallen. Dat betekent, je hebt nu puur en eerlijk, bijvoorbeeld bij de Albert Heijn... Uh, daar wordt gekeken of bij risicoproducten, uh, uit welk het land het komt en met uh, welke handen het is gemaakt. Nou ja, daar moeten we dus extra let op zijn op het moment dat producten uit China komen, waar we altijd van denken, nou ja, dat is goedkoop speelgoed of goedkope kleding of goedkope schoeisel. Uh, daar moeten we veel meer in de keten gaan kijken bij de bedrijven die deze producten importeren uit China. Of zij komen uit uh, de werkkampen uit China. En dat, dat moet gewoon te achterhalen zijn. Duitsland is ermee bezig, Amerika heeft er al een verbod op. Uh, dus uh, ook Nederland is nu aan de beurt. Dat is één kant. U pleit sowieso voor een verbetering van de mensenrechten in China. Maar hoe moet Nederland nou een vuist maken tegen het grote China? Ja, nou ja Dit geeft dus al een signaal af richting China. Dat wij eigenlijk geen producten meer uit China willen importeren die gemaakt zijn vanuit de, dwang, de, de dwangarbeidskampen. Verder hebben we als Nederland een goede handelsrelatie met, met China. Nederland is na Duitsland de belangrijkste exportpartner van China in Europa. Dus er gaat heel veel geld heen en weer. Van Nederland naar China. En van nog veel meer van China naar Nederland. 25 miljard per jaar. Um, dus we hebben een hele lopende en een intensieve handelsrelatie. Nou Binnen die handelsrelatie, dat geldt ook voor Europa. Uh, hebben wij een dialoog met elkaar. En binnen die dialoog kunnen we het natuurlijk hebben over mensenrechten. He, zo gaat de koopman en de dominee al jaren met elkaar samen in Nederland. Maar dat kan ook een positieve uitwerking hebben. En die invloed moeten we gewoon aanwenden. Dat moet je heel voorzichtig doen met de Chinezen, want uh, ja, eerverlies en gezichtsverlies is daar een belangrijk punt. En, maar we moeten het wel aan de kaak kunnen stellen. Maar Nederland is natuurlijk een ontzettend klein land. Is het dan niet een grote kans dat we juist die handelsrelatie verspillen als we het hebben over mensenrechten en dwangarbeid in China? Ja, je moet het vooral ook binnen Europees verband doen. Dat doet het Nederland ook binnen Europa met de Europa-China-dialoog die er elk jaar plaatsvindt. En daar moeten we grotere issues als het gaat om kinderarbeid, dwangarbeid, daar moeten we het aan de kaak stellen. En dat moet je op een voorzichtige manier doen, maar wel op een duidelijke manier. Maar Nederland zelf kan dat ook. We hebben daar een boekenbeurs gedaan in Peking. En daar werden vijf schrijvers niet toegelaten tot de Nederlandse stand. Nou ja, dan vind ik dat je daar ook duidelijk wat van moet kunnen zeggen. Dat waren gasten van ons bij die boekenbeurs. Mm -hmm. Uh, en Nederland doet dat wat mij betreft uh, veel te weinig en te veel met een stille diplomatie, terwijl ik uh, spreek hier wel eens mensenrechtenactivisten en advocaten die zeggen juist noem nou namen van die mensen, ja. doe het in het openbaar, want het helpt hun om uh, uh, een betere bescherming te krijgen als ze in China in de gevangenis zitten. Toch was ik verbijsterd eh, toen het over die beurs ging. Want het enige wat ik daarvan zag was een discussie bij De Wereld Draait Door... Eh, waarin eh, een van die schrijvers daar aanwezig was, of twee geloof ik. Eh, en waarbij ze toch eigenlijk de wind van voren kregen van... ja, als jullie eh, iets zeggen, eh, dan verandert dat niks. Eh, is dat ook zoiets wat straks gaat gebeuren op het moment dat er weer een nieuwe delegatie naar Nederland, eh, vanuit Nederland naar China gaat? Betekent dat dat we nu eigenlijk met een blad voor de mond gaan spreken ook in de Tweede Kamer bijvoorbeeld? Nou, ik mag het niet hopen. Uh, Nederland wil, al tenminste de Tweede Kamer, de buitenlandse commissie, wil al jaren naar China. Ik heb daar ook eerder voor uh, gepleit. Uh, al vanaf de Olympische Spelen die in China werden georganiseerd. Um, nou, dat is een paar keer misgegaan. Onder andere omdat de Kamer toen uh, de Dalai Lama heeft ontvangen. En dan zie je meteen de deuren weer dichtgaan. Maar ik vind niet dat we moeten zwichten onder de druk van China om dan maar niet uh, kritisch richting China te zijn. We moeten kunnen zeggen wat we, wat we ervan vinden. En natuurlijk met, uh, met bescheidenheid, want het is een enorm groot land uh, die heel veel monden te voeden heeft. Maar dat wil niet zeggen dat we ons dood, uh, mond dood moeten laten maken uh, als het gaat om de mensen. Want er zijn nog steeds gigantische mensenrechtsschendingen in China. Ja, En vandaag gaan er ook mensen in hongerstaking om aandacht te vragen voor Tibet. Wordt er nu tijdens het debat ook nog aandacht aan besteed vandaag? Ja, ongetwijfeld. Uh, we weten dat de mensen in hongerstaking. de situatie in Tibet is nog steeds niet uh, goed. Het wordt nog steeds gezien als een opstandige provincie. Uh, veel Tibetanen zitten ook in de gevangenissen. Uh, net als de Oeigoeren en de Falun gong uh, uh, Die zitten ook weer in dezelfde werkkampen. Trouwens, ook christenen die verdwijnen in de werkkampen. om een heropvoeding uh, te kunnen krijgen waar we als christenen ook zeer mee begaan zijn. Dus uh, die situatie van de Tibetanen zullen we zeker ook aan de orde stellen... Uh, tijdens het debat vanmorgen. Ja, vandaag wordt er dus in de Tweede Kamer gediscussieerd over China. de wind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Dank u wel. Graag gedaan. Een int intensieve handelsrelatie dus tussen Nederland en China. U hoorde de wind van de ChristenUnie. Thiering Jampa, u bent bij ons in de studio. U voert vandaag een actie namens de International Campaign for Tibet... Johan Voor de Wind besprak dat vele Tibetanen verdwijnen in werkkampen. en dat er zeker aandacht op besteedt. Werd u een beetje gerustgesteld door zijn reactie? Nou, absoluut. Zoals ik zei eerder. Dat ik heb uh, wel uh, in, in ieder geval. een uh, aantal uh, zes, zeven Kamerleden. in de vastkamer. die zeker de Tibet aan de kant gaan stellen. En meneer Voor ook. Uh, in het verleden ook... Uh, heeft hij ook vaker over Tibet uh, gesproken. in de Kamer ook. Uh, Mozes ingediend. Uh, daar ben ik heel erg blij mee. En zoals ik zei, ik ben absoluut overtuigd... dat een groot aantal Kamerleden ook zeker van daarover Tibet spreken. En als u hem hoort praten over China en de relatie... en een sterke handelsrelatie eigenlijk tussen Nederland en China... Wat vindt u daarvan, hoe hij erover op kijkt? Nou, ik ben het helemaal met hem eens. Ik denk dat aan de ene kant, zoals ik zei, dat als je 25 miljard uh, zaken doet met China, is niet zomaar een uh, klein iets, is het is belangrijk. Aan de andere kant, uh, het is wel belangrijk dat uh, issues zoals je mensenrechten moeten bespreekbaar zijn. Want het gaat echt om onze eigen. Uh, eigen waar jij in Nederland uh, je eigen normen en de waarden en waar je in gelooft. Dus dat is belangrijk dat je niet uh, zomaar aan de andere kant gaat kan kijken als je mensenrechten zo schaal wordt geschonden in China. China zelf, zoals zij zei, ook naar oost staan in Tibet. Dus in Tibet, niemand spreekt daarover sinds 2008, dat je nog steeds 600 Tibetanen die vermisten. En we hebben 700 Tibetanen die in de gevangenis zitten na aanleiding van de protesten, vreesdame in Tibet. Dus er zit heel veel in. En dus is het wel ook de tijd dat men ook leert dat als je vriend bent in China, maar ook dit soort issues ook op besprek moeten zijn. Zit u eigenlijk op de publieke tribune vandaag? Absoluut. We zitten echt te zit truppelen om naar Den Haag te gaan. En uh, ik ga zeker de hele debat volgen. En volgt u dat dan geëmotioneerd ook? Uh, nou, ik, ik doe dit uh, heel lang. Uh, natuurlijk is het wel uh, voor mij, als je het over Tibet gaat, dan luister ik heel goed. Uh, maar aan de andere kant, ja, het is gewoon deel uitmaken van de politiek. En ik ben heel erg benieuwd wat de minister uh, gaat zeggen. En heeft u vertrouwen in een goede afloop voor het Tibetaanse volk? Of, of is de situatie uh, moeilijk? Nou, ik denk dat uh, ik hou er absoluut uh, uh, uh, positief in. Uh, wij moeten wel, want uh, als je in de 60 jaar geleden is niks heeft ver veranderd in Tibet, maar uh, aan de andere kant natuurlijk, dat het is, wordt soms het ook geforesteerd en de absolute uh, situatie is. Maar aan de andere kant, ik blijf gewoon de optimist. Nou, mevrouw Jampa, bedankt voor uw uitleg. En ook succes met het actievoeren. Van 6 tot 6 zit u vandaag in hongerstaking op het Binnenhof in Den Haag. En bedankt voor uw komst in de studio. Dank u wel. Ja, u gaat nu natuurlijk direct naar de naad. dus u zult het missen. Maar zometeen op Nederland 1 om tien over zeven... dan begint vandaag de dag van WNL weer. En hier op Radio 1 gaan we straks verder met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zij hebben het Radio 1-journaal voor u klaarstaan. U hoort alles zometeen tot volgende week bij Nu al wakker. Nu al wakker.